In Leeuwarden zijn zo'n twintig huizen enige tijd ontruimd geweest vanwege een gaslek. Aan het eind van de avond was het lek gerepareerd en konden de mensen weer naar binnen. Volgens de politie was de oorzaak vandalisme. Er werd aan de riolering gewerkt waardoor sommige leidingen bloot lagen. Op een van die leidingen was onder meer een zware steen gegooid. Het gasbedrijf in Leeuwarden heeft aangifte gedaan. In Frankrijk is een onderzoek geopend naar oud-president Nicolas Sarkozy. Hij zou in 2007 misbruik hebben gemaakt van de rijkste vrouw van het land, Liliane Betancourt. Zij is de enige erfgenaam van het cosmetica-bedrijf L'Oréal. Haar vermogen wordt geschat op 25 miljard euro. Sarkozy zou 150.000 euro van haar hebben gekregen. Volgens justitie is het de vraag of de hoogbejaarde vrouw wist wat zij deed. De advocaat van Sarkozy noemt de beschuldiging een onzin. Hij wilde dat onderzoek wordt gestaakt. Sarkozy verloor zijn immuniteit door zijn verkiezingsnederlaag vorig jaar. RTL en de Volkskrant zijn de winnaars bij de tegeluitreiking, de prijzen voor journalistiek. RTL-journalisten wonnen de prijs in de categorie nieuws en de publieksprijs. En Volkskrant-journalisten werden onderscheiden in de categorieën verslaggeving en achtergrondartikelen. Voor het eerst werd de oeuvre tegel uitgereikt. Die was voor NRC-columnist Heldering, die al 50 jaar voor de krant schrijft. Dan nog het weer, vannacht droog en lichte vorst. Overdag zonnige periode, het wordt 2 tot 5 graden bij een stevige oostenwind. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV Casa Luna Frank Dumas. Doedelzaken kwamen al voor in het oude Egypte... en hebben zich in de Romeinse tijd over geheel Europa verbreid. In Schotland en Ierland zijn ze in de loop der eeuwen... onderdeel van de cultuur geworden. De Doedelzak is een rietinstrument... waarbij het riet indirect bespeeld wordt via een luchtkamer... en dus niet met de lippen of tong aangeraakt wordt... Ja, goedendag. De stem die u hoorde is de stem van Wikipedia, de online encyclopedie. Die encyclopedie leest op verzoek voor. En we dachten, kom, laten wij dat nou eens een keertje doen aan het begin van dit programma. Want in Kazerloenen gaan we het hebben over de doedelzak. Of eigenlijk over eh, gemeenschapszin. Over de droom van drie mannen die uitkwam dankzij een gemeenschap die met hen meedeed. Doedelzak en doedelzakmuziek, dat is het onderwerp van Kazerloenen. Hans Beerten is de gast. Hans Beerten is voorzitter van de vereniging Highland Valley Pipes. Uh, sinds 1995 bestaat uh, die club. En uh, dat is heel bijzonder. Ze komen uit Borculo, uh, maken muziek. Maken doedelzak muziek. Je hebt geen doedelzak meegenomen, zag ik Hans. Nou, vanmorgen heb ik er even aan gedacht. Maar in alle drukte ben ik, op, eigenlijk ben ik hem eigenlijk uh, vergeten. Is jammer. Uh, ja. is, is jammer. Is jammer. Het ja, ik moeten... begrijp, het, begrijp het. Maar we zullen het even met jouw uitleg moeten doen. Uh, Hans, ik zei eigenlijk uh, gaan we het over doedelzak muziek hebben. Maar eigenlijk ook wel over gemeenschapszin. Uh, je komt uit een... Uh, uit een dorp waar het heel normaal is dat mensen elkaar helpen. Ja. Um, en dat helpen is zo ver gegaan dat um, jullie uiteindelijk nu... met zes vrachtwagens met spullen decor door Duitsland heen trekken. Dat jullie een uh, beest zijn om Duitsland te veroveren, mag je wel zeggen. Een groot act aan het worden zijn met doedelzakmuziek. Hoe vaak ben jij zelf in, in uh, Schotland geweest? Ja, nou, daar valt echt best nog wel mee. Ik ben de laatste jaren bijna ieder jaar. Maar ik moet zeggen, het is, een, uh, het is iets wat gegroeid... Ik heb veel kennis in Schotland inmiddels en die nodig ik me uit. En dan is het ook al heel snel dat je dan uh, ja, naar de overkant gaat. Maar goed, het is niet zo even te doen. Je kunt uh, niet eenvoudig met de auto naartoe. Het is een reis of over het water of vliegen of door de tunnel of wat dan ook. Dus uh, het is wel even een onderneming om naartoe te gaan. Het begon met drie man. Ja. Drie man die dachten, kom laten we eens wat gaan doen. Wat dachten jullie precies? Niks, we hebben er helemaal niks bij gedacht. We, we, we, ik zit al jaren in de harmoniemuziek, laat ik maar zeggen. Uh, en op een gegeven moment heb je, 30 jaar kan ik al zeggen, toen al. Uh, en dan uh, zoek je nieuwe uitdaging. En toen, oh, dat lijkt ons wel leuk. De muziek, ja. Maar ja, eigenlijk nog meer, nog niet. Hoe kwamen jullie in contact met uh, de doedelzakmuziek? We hebben eens dus een keer gehoord uh, bij een taptoe waar we aanwezig waren. Wanneer je dan ineens de, de pipes en drums, de inzet hoort. En van ver, meestal van veraf zo'n band komt aan marcheren. Nou, dat, dat gaf toen een beetje kippenvel. En, dat is eigenlijk eigen blijven hangen. En zo dat moeten wij wel eens een keer doen. Dus ja, en maar verder niks, niks aan een show. Dat was een doelzakgroep uit uh, Zwolle. Dat was een doelzakgroep, ja, inderdaad. Die op het Galgenveld optrad. Juist. Dat is de naam van jullie Openluchttheater, geloof ik. Ja, ja, heeft de naam niet mee, maar goed. Uh, nee, dat wil ik dus zeggen. Ik of, of, naam. Of het vroeger zo was dat daar mensen opgehangen werden... en dat er nu moderne vermaak is. Ik maar... vrees van wel. Ja. Ik zal zo zijn, ik was er niet bij. Je was er niet bij, je ontkent ja. ook alles trouwens. Ja. Goed Hans, toen dachten jullie, goh, uh, die muziek dat is wat. En waarom dacht je nou, van, dat is mijn nieuwe uitdaging? Ja, omdat je, je zoekt op een gegeven moment iets. En dan denk je bij jezelf, je God, zou dat wat zijn voor ons? Uh, je verdiepte je een beetje in. Uh, toen was er ook nog nauwelijks internet. We hebben toen contact gezocht met een band uit Hengelo, Een band die bestond al een aantal jaren. En die hebben ons eigenlijk een beetje op weg geholpen. Maar we hebben eigenlijk vrijwel meeste hebben we zelf gedaan. Wat wist jij van dat ding? Niks. Nee, we wisten, we, ik, kon, uh, ik kan uiteraard muziek lezen. Uh, maar dat zegt nog niks over het instrument. Kijk, dat is precies hetzelfde als mij een viool in handen. Daar kan ik ook niks mee. Dus dat moet je dat moet je, je eigen maken. Uh, dus je verdiep je, je in, in de muziek, in de cultuur, in het instrument zelf. Maar goed, en dan moet je les gaan nemen. Dat hebben we dus gedaan. Um, weliswaar in het begin, dat is allemaal op, op privé. Hè? Je kan niet even naar de muziekschool om... Om daar, maar wat om wel? Jullie ook te de telefoon gezien en gingen, zeiden van Doema en Doedels, le uh, leraar? Ja, nee, de contact met Hengelo was, uh, was al vrij snel tot stand gekomen. En Want zat de, daar zat er nee, een? Nee, daar zat een hele band. En uh, daar hebben we van verschillende mensen van die band... hebben S les gehad in het begin. Ze, nou, op een gegeven moment dacht nou, nu kennen we het wel. Dus toen dus zijn we eigenlijk zelfstandig verder gegaan. En, nou ja, goed, dan praat je nog niet over niveau. Maar je bent ben dan blij dat je in dit jaar kan spelen. En uh, ja, zo gaat het verder. Want, kan je, je nog herinneren, de eerste keertje een doedelzak in je hand had, hoe dat ging? Ja, heel erg. Ja, want je moet hem eerst in elkaar zetten. En dat was al een strijd. En uh, kijk, het is, is een hele basistechniek die je aan moet leren. Je moet je voorstellen... Maar het is een soort koffer met onderdelen. Zo krijg je dat Ja, en dan nou, zat een keurig in de doos. En een doos met onderdelen. Een doos, doos met onderdelen. En er een, een, dood, een doodelzak bestaat uit verschillende onderdelen. Je, de, zeggen, je hebt een, een grote zak, uh, van, dat is een kunststof tegenwoordig. Een luchtzak. Een, een luchtzak, zes liter lucht zit erin. Nou, en uh, daar zitten alle onderdelen op bevestigd. Maar het is wel zo, als je dus die onvoldoende druk in die zak kan houden... Ja, dan krijg je zo'n ding. Uh, dan, dus op dat moment stond iemand achter mij om die de boel bij elkaar te houden. En ik was aan het proberen om daar lucht in te krijgen. Dus uh, nee, ik ben blij dat dat niet opgenomen is. <lacht> Iets zo je, erg. Iemand anders stond op die zak te drukken? Nee, dat, dat heb ik zelf geprobeerd. Maar in het begin, kijk, je, wat wij, kijk, wat eigenlijk iedereen fout doet. Dat is wanneer je moet het opleidingstraject helemaal afmaken. En op een gegeven moment komt dan die doedelzak vanzelf een keer. Maar wij meenden in het begin, dus zo moedig als we waren, van nou, maar wij. Uh, we hebben, we, nu doen we het al zes weken, dat kunnen we vast wel. En dat bleek dus echt niet zo te zijn. Hans Beerten, um, eigenlijk zijn jullie hard op weg om de andere rieu van de, de doedelzakmuziek te worden. Uh, omdat, ik zei het al, jullie een, iets heel groots gemaakt hebben met z'n allen. Dat veel verder ging dan het kleine hobbyclubje van drie man waar het ooit mee begonnen is. Laten even luisteren naar een klein stukje van jullie, um, van jullie muziek. En dan mag jij uitleggen waar we naar geluisterd hebben. En elk moment wacht ik Mieke Telpkamp nu uh, die mee gaat zingen. Maar... Ja, wij niet hoor. Amazing grace, dit is het bekendste, denk ik, van, van wat alle Pipers wel spelen. Ja, dat kennen alle Pipers over de hele wereld hoor. Ja. En wat doet dit met het publiek? Ja, dat zijn kijk Je moet je voorstellen, als je, als je dit nummer nu, op, nu al hoort, hè, dan kun je horen dat het een bijzondere lading hebt. In de show bij ons heb je alles erbij. Je hebt een hele atmosfeer. Het is een machtig nummer. Uh, dus het, begint met een, het begint heel klein met een piper. Maar uiteindelijk zullen daar al die honderd pipers meespelen en het hele orkest. En dan zie je de zathoekjes verschijnen. En dan komen de traantjes in de ogen. En, uh, dat, is, dat is telkens weer. En, maar dat doet mensen wat. Het is een heel eenvoudig deuntje. Iedereen kent het. Telkens weer. Dat is toch een klassieker. Ja. Toch telkens weer. Ja. Um, Binnenkort hebben jullie, en dat is ook de reden waarom wij gevraagd hebben aan jou om hier te komen... ...hebben jullie een, het eerste, eerste optreden in Nederland, de eerste grote optreden in Nederland ook, ja. meteen. Heel ja. groot optreden moet ik zeggen. Twee keer voor 4000 man in Apeldoorn. Ja, we zijn blij verrast. We zijn binnen of meer door toeval in Apeldoorn terecht gekomen. Dat kwam omdat we, we zouden eerst naar Luxemburg, Luxemburg Stad. Uh, maar uiteindelijk werkten daar de autoriteiten niet zo mee. En de hal was niet zo geschikt. En uiteindelijk hebben we maar rechtsomkeerd gemaakt. Dus we zeiden, jongens, uh, dat gaan we niet doen. We zijn richting Nederland gereden. En onderweg hebben we bedacht: nou, we moeten eigenlijk voor volgend jaar maart nog een andere. Maar wacht even, jullie waren echt, echt serieus met die zes vrachtwagens. Met spullen. Waren jullie in Luxemburg? Nee. Oh, jullie waren nee, onderweg met een planning. auto? In de planning. Wij, uh, oh, okay, okay. Wij de planning in de Oh, oké. We zitten nu al op zijn in 2015. Zo. We hebben al twee jaar alles voor, uh, vooruitgeboekt al. Dus er viel een gaatje in, in, in maart. En dus hebben we gezegd vorig jaar, dat was ergens in juni of zo... Uh, misschien kunnen we wel naar Apeldoorn gaan. En uh, zo is het gekomen. We zijn eigenlijk vrijwel doorgereden. En, uh, maar ik moet zeggen, de, de Hal en uh, de Libema groep die exploiteert het, die waren echt enthousiast. En, uh, nou, en zo is het gekomen. Wat gek genoeg zijn jullie in Nederland geen naam. Uh, in Duitsland wel. Inmiddels. In Duitsland uh, dan heet, dan is het op zijn Duitse muziekshow Schotland. Duitsers die spreken geen Engels. Uh, maar dat is het, uh, daar loopt het als een trein, kan niet anders zeggen. In Nederland niet, nee is toch geen wonder, want uh, we hebben hier nooit gespeeld. Maar bij ons in de regio, uh, ze kennen ons allemaal wel. Uh, we zijn ook blij nu dat onze familie en onze, onze buren, laten uh, nou, we zeggen ook een deel van het publiek zal zijn. Maar goed, we merken ook veel publiek van, uh, vanuit hier het Randstaat. Op Texel, Zeeland, van, van alle kanten komen ze. Duitsers ook nog weer. En want wij, wij, omdat wij vlak aan de grens wonen... Apeldoorn is ook niet ver van de grens af. En, en voor een Duitser is... Een Duitser telt geen kilometers, even zo gezegd. de Duitser denkt die tijd... Nee, die moeten oh, graag naar de show komen. En allemaal s'avonds, maar s'avonds is het al lang uitverkocht. En maar daarom hebben we een middagshow ingelast. En we hebben van de 4000 plekken, geloof ik nog iets van 200 plekjes over. En die, die worden zaterdag verkocht. Goeiedag. dag, zeg. Dus er staat ja. gewoon 8000 man uh, ja. in twee shows uh, tegenover jullie straks. Ja, ruim 8000, ja. Uh, en daar word je niet zenuwachtig van? Helemaal niks. Nee? Nee. Nee, je moet je voorstellen, kijk, we, we in, in, in Duitsland zitten we altijd in hele grote hallen. Uh, mensen zie je toch niet. We hebben, je kijkt in het licht, hè? ik bedoel, uh, ieder artiest weet het. Uh, je ziet ze niet zitten, je kan ze hooguit horen. Ik heb het geluk, ik ben muzikaal leider, ik mag ook nog eens een keer een beetje dirigeren voor de groep. Dus dan kan ik nog eens even om me heen kijken. En dan, uh, ja, dan kan ik de mensen wel zien, maar dan zie je juist hoe mensen betrokken zijn bij, uh, bij alles. En dat is echt een, uh, ja, het mooiste wat, wat je kan als, als muzikant kan hebben. De ontroering, de emotie bij de mensen, de traantjes. Het, het, het gek is, het, het is best een, uh, het is een imposant instrument vooral. Hè? Zeker, zeker de doedelzakken die jullie hebben. De, de, de op, op de militaire uh, leesverschoeide instrumenten, die maken veel ja. kabaal. Ja, dat doen ze. Het gaat hard, het gaat echt kunnen hard. kunnen alleen maar hard. Ja, uh, een, een, de Great Highland Backpipe, hè, zo, zo heet hij die eigenlijk. Die, uh, die kan gemiddeld genomen 110 decibel op een meter afstand. Dat is tegen de pijngrens aan? Dat, ja, maar daarom moet je ook. Uh, het is ook op tijd en plaats een mooi instrument, maar je kan het thuis in de woonkamer of hier in de studio. Daar word je, daar word je gek van. Ik ook. Dat, dat zou je niet willen. Dan en moet daar... je echt gehoorbescherming hebben. Uh, ja, we spelen ook met gehoorbescherming. In onze repetitieruimte uh, hoeft het niet. Daar hebben we een is een speciaal aan de akoestiek gedaan. Maar de oefenruimte is bij ons. Dus wij hebben nog een, zeg maar een bedrijf en oefenen eens in de werkplaats. Ja, dan dan kun je niet, kan je niet zo bijstaan. Dan, dan, dan word je echt doof. Maar dat is ook omdat ze vroeger op het uh, krijgsveld gebruikt werden? Ja, goed. Ik, de, de, de historie is dat... De, kijk, er zitten twee dingen vast. Die schotten hebben dat instrument ooit ergens opgedaan in, uh, zou maar zeggen, in het Midden-Oosten... waar ze vandaan komen, Afghanistan, uh, India... over de hele wereld komen soorten doetelzakken vandaan. Ze hebben zich dat instrument eigen gemaakt. En al sinds jaar en dag is dat ook een militair instrument geworden... Uh, waar ze ook meenemen in de oorlogvoering. Ja, we hebben een dus, heel klein uh, gemeentje uh, uh, gemonteerd uit De longes D, ja. uh, De beroemde film van de ja. landing in de, uh, op, op de Normandische stranden. Laten uh, we even naar gaan luisteren. Ja, dit, dit fragment kende denk ik iedereen wel. De, de, de, de Piper die uh, uit de boot stapt en al spelend het stand loopt, wel om hem heen zijn kameraden sneuvelen. Ja, ja dat is traditie, de, of, ja, Het zal een soldaat geweest zijn. Uh, hij speelde overigens de Black Bear. Dat is een hornpipe, een, een heel bekende tune. Uh, wat uh, voor de schotten kenmerkend is, of sowieso nog steeds. Uh, het Engelse leger uh, zegt zich veel in uh, op de, zeg maar voor de wereldvrede. Maar zij sturen eigenlijk vrijwel altijd als eerste de schotten naar het slagveld. Want schotse militairen zijn heel erg... Taai. Ja, taai, maar ook dapper. En, uh, en nergens bang voor. Dus eigenlijk gevaarlijk voor de vijand. En uh, die doedelzak associeert daar ook mee. Want als die vijand hoort dat die doedelzak komt... dan uh, is dat om die angst in te boeren. Maar pas op, dan komen ze aan. De doedelzak is, is daarmee ook een heel mannelijk instrument... Is, is dat ook zeg maar, wat, wat, wat jou en, en jouw uh, vrienden in eerste instantie uh, trof? Het ja, stoere, en, dat mannelijke van het instrument. En toch hebben we evenveel vrouwen als man in de show. Nee, maar de vraag was okay. wat het ja. met jou deed, hoe het met jou zat. Ja, bij ons was het wel zo. We zijn met z'n drieën begonnen, maar niet omdat wij man zijn. Helemaal niet. Misschien dat het makkelijker was om te beginnen. Nee, maar je had, met... ook, wel, had ook harp kunnen gaan spelen of uh, dwarsfluit. En, oh, nee, maar ja, misschien ik wel. Maar uh, er zijn, uh, ik moet zeggen... Uh, de de liefhebberij nu, nu de band er is, hè, is bij vrouwen misschien nog weer groter. Dan bij uh, dan mannen. Dus nou, ik zie daar geen ik, vergelijking. Ik weet niet of je vandaag de Telegraaf gelezen hebt, maar vandaag stond in, uh, in de Telegraaf dat uh, het aantal overtredingen in het verkeer door vrouwen hardrijden en door roodrijden inmiddels groter is dan dat van mannen. Dus <lacht> <lacht> ja. wij zijn vrouwen met inhaalslag bezig. Dat is toch geen nieuws. Nee? <lacht> nee, nee, nee, nee, wij worden watjes uiteindelijk die Watjes worden we. Yeah. Ja, nee maar goed. Oké, okay. even terug naar, terug naar het begin. Drie man uh, die denken: Kom, wij gaan uh, dat instrument leren bespelen. Dat was een hele weg, zei, uh, uh, net om dat voor elkaar te krijgen. Uh, nu heb jij een bedrijf, dus, dus ruimte ook daarmee om, om ja. dat te doen. Ja. En toen, hoe ging het verder? Hoe, hoe werd dat groter? Hoe kregen jullie mensen enthousiast? Um, het is zo dat we afhankelijk een, uh, een pie-band wilden vormen. Zeg maar een, een band net als alle anderen. Die uh, optredens verzorgde op uh, van alles en nog wat bru uh, bruilofte partijen. Uh, eerst in de buurt, toen in Nederland... Uh, België, Frankrijk, Duitsland. We zijn streetparades, parades, hebben we heel veel gedaan. We hebben er zelf een bus gekocht, een touringcar. En dan reisden we nou ja, zo'n meet wat we in een dag konden reizen. Uh, tot aan Parijs. Uh, en alles wat erboven zit, Noord-Frankrijk, uh, Duitsland helemaal. Dat hebben we al trevends gedaan. En, maar daar ging het nieuwe ook een keer af. En uh, dat mensen zeggen, ja, het kost ons altijd 1, twee of drie dagen. Veel in hotel. En het was allemaal gezellig, hartstikke leuk. Maar... Daar kreeg je nieuw af. En toen hebben we gezegd, we moesten eens zien dat we de combinatie zoeken... met een, dus een pieband, met een harmonieorkest en een koor en dus andere instrumenten. kregen een heel andere klankkleur. Daar zijn we in 2004 mee begonnen. Zo een keer op de Bonnevooi, een harmonieorkest uitgenodigd, de goeie. Eh, muziek gezocht en gekregen. Deels uit Schotland gehaald, deels zelf gecomponeerd. En dat sloeg... In als een huis bij de mensen. Eerlijk waar, er was ongezellig. 1200 mensen hadden we bij ons op het parkeerterrein. En we waren alles geweldig voorbereid. Op het parkeerterrein te gaan Op parkeerterrein op? bij ons buiten dus. Ja, we, we, goed, we hadden geen mogelijkheid om naar binnen te doen. Uh, en we hadden een week lang geweldig weer gehad met opbouw en repetities. Alles goed. Maar je had tribunes gebouwd, openluchttribunes? Nee, dat was ja, deels, deels op tribune, maar het meeste was op stoelen. Het uh, was een vrij groot terrein. En toen begon het s'avonds te regenen. Oei. Oei, oei, oei. En waterballet. En um, ja, de lampenverrichting, nou, ik hoef niet te zeggen. Dus uh, dat was uh, rep We moesten de helft van de geluidsinstallatie weghalen. En uh, mensen zaten met paraplu's op. En uh, het was een geweldige avond. Mensen die er geweest zijn herinneren zich allemaal nog, maar wij hebben gezegd die doen we, we gaan er door, maar nooit meer buiten. Ja. En zo, en, zo, is het, zo is het begonnen. Wat een is De Eerste <laughs> grootschalige optreden. Missie was het maar gelukt dat het geregend heeft. Ja, want? Anders waren we misschien wel buiten gebleven. Wat heeft het jullie opgeleverd, het inzicht, dit nooit meer? Uh, dat, je, dat we gemerkt hebben dat heel veel mensen van die muziek houden. Het is een, uh, nou te zeggen, de, zoals net, hebben we Amazing Race gehoord. De combinatie, wanneer die andere instrumenten meedoen. Dat geeft toch een heel warm gevoel. En dat is niet alleen bij ons. Maar dat hebben we ook gemerkt bij ons publiek. En dat is hier in Nederland en dat is in, dat is in, uh, in, in Duitsland. Uh, in Nederland, uh, wij hebben afhankelijk zijn begonnen in 2000, zou maar zeggen 2004. Nou, toen hebben we gezegd, dat gaan we mee door, maar dat moeten we binnen doen. Toen hebben we eind 2006 het eerste concert gegeven... in de sporthal in Borkelo. Was dat, da wat Je beschrijft net hè, hoe jullie ja. van, van, van, van, van een busje naar een touringcar gingen... Ja. Uh, naar de buitenshows. Uh, ook qua decor veranderde er wat. Ja, uh, kijk, wij zijn van mening, je moet ook iets visueels hebben. Dus we hebben vanaf de eerste dag hebben we dus al, ons eerste concert... In de regen, s'avonds, was het uiteraard donker. Maar er was wel sfeer. Dat, hebben we, dat was echt een, een, een must van ons. Dus we hebben, we moet, je moet ergens ook tegenaan kijken. Uh, het decor wat we de allereerste keer gebouwd hebben... In, dat was, daar hebben we ongeveer twee jaar over gedaan. Dat was een klein kasteeltje. Maar dat is nog steeds de basis van het kasteel wat we nu hebben. Wat al lang geen klein kasteeltje het, meer is. Nee, het is geen kleintje meer. Het is big. Ja, het is een heel groot kasteel geworden. Hij is nu, uh, wanneer we hem een volledige breedte opbouwen... is hij 70 meter... Uh, is 12 meter hoog. En, en diepte is uh, een uh, meter of acht moet ik zeggen. En uh, hij weegt 30 ton. Uh, alleen het kasteel al. Uh, zonder de, ja, dan heb je al een praatje alleen om hout in staal. Maar dat hebben we vandaag even in elkaar gezet. Vandaag? Tussen. Vandaag, ja. Voor Apeldoorn? Voor Apeldoorn. Ja, maar dat, dat, kasteel, dat, dat, dat kasteel alleen neemt hoeveel vrachtwagens in beslag? Ja, uh, ik denk dat uh, het kasteel zit ongeveer in, uh, in twee opleggers. Daar zit het kasteel in. En, en de rest is allemaal podia, instrumenten, uh, licht, geluid. We hebben alles zelf. In eigen weer. Ongelooflijk. Dus, uh, ja. Ongelooflijk. Dat kasteel. Um, hoe, hoe, wat, even voor het beeld, zeg maar. Een deel, daar staat een band in te spelen. De, de, de, uh, uh, maar ook uh, de, de, de pipers staan ook, kunnen ook staan. Ja, ja. De zangers kunnen bovenstaan. Uh, er zijn alle lagen in het kasteel. Het is dus, dus vier, lagen, vier lagen waar spelers kunnen staan... Uh, dat is een, uh, uh, wij hebben, je moet je voorstellen, uh, even, ik schets even, vanmorgen komen we in Apeldoorn aan. Uh, dat is een hele grote wielerhal, uh, sporthal. Nou, morgen uh, zijn tribunes in bijgebouwd, we hebben het kasteel staan. De, de vloer is helemaal afgedekt met platen. We hebben, dus we hebben 3000 vierkante meter platen gelegd vandaag. Als ondergrond? Uh, als ondergrond. Uh, als je morgen daar zit en uh, wij hebben... Het, ons eigen licht aan, de tl gaan uit, ons licht, dan, dan waan je je buiten. Voor een echt kasteel. Dan denk je gewoon dat het echt is. En het is ook dat echt nep, een sfeer... nep daglicht. wat er op zit. Ja, ja we, hebben, we hebben een complete sfeerverlichting. Aan een, een lichttechniek hebben we heel veel geïnvesteerd. Om, uh, wij willen die sfeer hebben van net of technisch. We hebben de vlaggen die op ons kasteel staan, die wapperen ook in de wind... Die er niet is, maar toch wapperen ze. En, uh, nee, maar ook als, als, dat als soort details hebben wij ook. Ik als, vind dat als, als, belangrijk. Als je zo'n kasteel uh, zou moeten laten bouwen, commercieel... heb je enig idee wat het kost, globaal? Nee, je, je bent de man van, van het bedrijfsleven, maar ja. globaal kost dat? Een hij paar is, miljoen? Nee, nee, nee. hij is verzekerd voor zes ton. Zes ton? Zes ton. Zes ton. Dus, dus dat te laten hem nou herbouwen... En, en, maar, en dat is maar puur een schatting. Wij hebben hem uh, bij ons op het bedrijf zelf gemaakt. Zelf ontworpen, getekend, berekend en gemaakt... En, uh, en wat kostte dat? Ja, ik heb de uren niet geteld. Maar het zal nog veelvoud zijn van... Uh, maar een beetje landen. materiaal en de rest hebben jullie gewoon met z'n allen gedaan? Ja, ja, vrijwel. Binnen ons eigen bedrijf. En uh, ja, toch wel het meeste gedaan, moet ik zeggen. In het begin was het eigenlijk uh, veel op zaterdag. Maar uh, het kasteel is... We hebben nu twee hele grote torens erbij. Daar hebben we een jaar over gebouwd. Met uh, gemiddeld... Uh, nou, ik wil de manuren niet, duizenden uren zitten trainen. Ja, maar dat is toch waanzinnig? Niemand klaagt, niemand zeurt, iedereen nee. werkt mee? ja. Iedereen denkt, goh, wat leuk, dat is van ons. Dat is het. Het uh, saamhorigheidsgevoel is enorm groot. Het is zo, uh, vandaag, ik uh, ben hem ongeveer tien uur weggereden hier naartoe. De jongens hebben hem allemaal, uh, uh, laten we zeggen, veel geluk gewenst. Ze en, luisteren ook bij, allemaal. Ja, bij hun begin nu de derde helft, hebben zo gezegd. Oh, die zitten de lekker de derde... aan een biertje. Ik ja, ga ja, het merk niet noemen, maar ik kan het wel raden. Ik vrees van wel. Nee, we hebben ze ook verdiend. Ze zijn nog dag veertien uur in touw geweest... En uh, morgen vroeg, uh, dan is het weer om acht uur, en dan zijn ze weer paraat. Tot morgenavond, uur of twaalf. En dan is alles klaar. Ongelooflijk. Decor, helemaal zelf gebouwd, in eigen beer. Zelf ontworpen, zelf gebouwd. Ja. Geluid, in eigen beer aangeschaft. Dat zijn spullen die moeite kan je niet zelf maken. Hè? Dat is ingewikkeld. Nee, nee. Licht idem dito. Ja. Maar allemaal betaald uit jullie eigen optredens. Juist, er zit geen, uh, gezegd, geen cent vreemd vermogen in. We hebben alles uit de uh, exploitatie van onze concerten gehaald. En hoeveel mensen uh, zijn er nu bij betrokken totaal? Uh, ongeveer de hele kast met, uh, nou, nou dan noem ik ook de mensen, de koks, de die uh, wij hebben. Uh, zitten we rond de 300 mensen. Die wij iedere maand uh, uh, zien. En waar we ergens in, uh, in Duitsland, in dit geval nog. En nu, oh, zeg, in, uh, in, in zeg maar, morgen in Apeldoorn. De Highland Valley Pipers. Ja. Wat, wat, wat, wat doet zo'n fenomeen nou voor een gemeenschap? Bijvoorbeeld in Borculo. Ja, het, het gekke is, in Borkulo kennen ze ons wel. Maar wij, omdat wij vrijwel nooit spelen, ze weten wel dat we zijn. Want ons, in, ons bedrijf ligt niet zo ver van de, van de kern af. Dus als het mooi weer is zomers, dan zijn we buiten. En dan hoort iedereen je? Dan hoort Borkulo en de omgeving ons. En dat is wel leuk, want heel veel mensen komen dan ook even kijken. En uh, dat vinden we hartstikke leuk. Maar, uh, dat is, maar goed, ik zeg al nogmaals, wij zitten heel veel in, in, in het buitenland. En uh, mensen weten, oh, ga je, waar ga je nu naartoe? Uh, nou ja, we, zitten nu, we gaan nu zo vier weken zitten we in Ulm, in, in, in Zuid-Duitsland. Dan moeten we 600 kilometer rijden. Dat is wat anders dan Napeldoor. We gaan eens een stukje luisteren weer van jullie muziek. Um, we, gaan gewoon luisteren, we gaan gewoon luisteren. De gast is Hans Beerten, voorzitter uh, en... Uh, hoe noem je dat? Artistiek leider? Muzikaal leider? Muzikaal leider, denk ik. Noem je Muzikaal leider. Dus. Muzikaal leider van de Highland Valley Pipes and Drums. Luna Frank de Mosch, dat was Hans Hans Beerten. Hans, we hebben net geluisterd naar jullie ja. met een liedje dat wij kennen als Nederland oh Nederland. Ja, dat klopt. Dat is denk ik ook de volle bos mee als het voetbal om voetbal gaat. Maar ja. het is natuurlijk lang zijn. Is een liedje waarbij de mensen het ook kennen. Met de jaarswisseling, wanneer ze elkaar zo gekruiste armen geven. In Schotland? In Schotland, Engeland. Eigenlijk op heel veel plaatsen over de hele wereld. En daar zo. is het eigenlijk bekend bekend. Gekruiste ja, armen, dan geven ze elkaar een hand? Elkaar een hand en dan gaan ze op en neer schudden. En dan zingen ze dit liedje. Maar niet uh, Nederland of Nederland, want dat is alleen maar je bekend natuurlijk. Maar zo doen jullie het ook in de show? Nee, wij niet. Nee, nee. Het is een, uh, het is een nummer in de show waar wij een uh, deel van een de medley, waar die in zit, en... Uh, want even voor het goede begrip: het zijn dus niet alleen maar pipers, hè? niet alleen maar Doedelzakspelers, ook dansers, zangers. Ja, ja. ja. Uh, muzikanten, die hoorde je net ook. Een compleet orkest dat er ja. wat meespeelt, een band die meespeelt. Wij noemen het de Castleband. De Castleband. De Kastelband. Simpel, hoe simpel kan het zijn? Nee, maar uh, daar zitten allerlei uh, hele goede muzikanten in: blazers, uh, toetsenissen, uh, slagwerk, strijkers. Uh, wij vinden in ieder geval. Uh, dat hebben we nodig voor onze muziek, voor onze klankkleur. We willen niet graag dat alles hetzelfde klinkt. Maar die mensen hebben ook hun eigen muziek. Die begeleiden ook onze, uh, onze referenters. We hebben een Ierse dansgroep in de show. Uh, even ter verduidelijking, wij spelen alles live. Wij weten inmiddels uit ervaring dat het ook wel eens anders is. Zelf meegemaakt ook? Dus, dat, nee, dat... wij niet. Nee, nee wij, wij horen en zien veel. En, ja. uh, dus... Er wordt nog wel eens wat gefaked bij, uh, bij optredens. Ja. Helaas wel. Ja. Is jammer. Ben jullie gewoon nog echt uh, het ja. oude handwerk, zou ik maar zeggen? Gewoon, er wordt gewoon echt muziek gemaakt. Echt, uh... Ja, alleen ja, maar. Zou er niet moeten denken om uh, via een, een. met een, met een, met een, met een cd'tje mee te spelen? Dat moet je niet denken. Nee. nee gebeurt, het, gebeurt, het gebeurt helaas Het Gaat wel. het niet werken als je 110 decibel per doedelzak nee, nee, zit. Het. Komt niet goed. <laughs> dat, dat gaat niet goed komen. Um, hoe komen jullie op? Beschrijf het eens. Uh, dan zal ik een deeltje kunnen verklappen. Wij hebben een, uh, wij hebben een, een opening, dat is heel mysterieus. Uh, zoals straks al even aangegeven. Wij, uh, wij laten de mensen al een beetje in de sfeer komen. Uh, dus het zaal gaat al uit, uh, vijf minuten voor aanvang. Uh, dan worden de mensen, uh, nou ja, dan krijgen we informatie over Schotland. De show gaat zo beginnen. En dan wordt het helemaal donker. Wordt er... Maar er wordt een, een speaker verteld over Schotland? Uh, ja, een, een stukje. Nee, ongeveer wat ze een beetje gaan zien. Hè, wat, ze, wat ze kunnen verwachten. Um, wij, we hebben geen programma, wat, we hebben wel een programma, maar dat melden we niet aan de mensen. Want dan weten ze ook precies wat er komt Wij houden van verrassing. Uh, tenminste, om de mensen te verrassen. Uh, de opening is op zijn minst spectaculair. Uh, wij hebben een. Uh, dat kan ik even uitleggen. Een, uh, een aantal zangeressen van ons, die uh, zingen een media vita. Is een, dat is een, een, zeg maar een soort kerkliedje in Latijn. Um, vrijwel onverstaanbaar, maar wel heel bekend. Uh, in de, in, als ze in de poort staan, het kasteel is heel licht geneveld. In de rook, in de mist. Er komen monniken die komen binnenlopen, die komen dwars... helemaal van de andere kant van de zaal, met een kaasje in handen. Die lopen dan het kasteel in. En is dat eigenlijk het begin. En als die binnen zijn, dan wordt het weer slecht... Het weer slecht. Ik bedoel, het onweer, en er komt wind. En, uh, en dat gaat echt de keer in de zaal. Dus mensen trekken er net de regenjas niet aan. Maar toch, het is een... Uh... Nee, is het top... Dat willen we ook graag nabootsen. En dan wordt een, uh, een gedicht wordt voorgelezen. Uh, en als het gedicht een einde is, dan breekt hem al de pleurenstand. Dan krijgen we onweer en bliksem. En, en dan gaat het echt de keer. Mensen, de, die, je ziet mensen ook wel verschrikt van... Uh, ik, zit in, ik zit in de horrorsje of iets dergelijks. En dan hoor je de pijpers heel in de verte hoor je ze aankomen. En dan, die lopen dan in de rook, in de nevel, komen vanuit het kasteel gemarcheerd. Met, uh, met honderd man tegelijk. En, uh, maar dan zwelt. Ja. Ook prachtig gekleed, want jullie ja, komen ja. niet in uh, een werkpakje aan. Nee, nee, we hebben het originele voelderes-soort uniformen. Dus allemaal standaard, laten uh, we zeggen, uh, zijn militaire uniformen. Maar allemaal origineel uit Schotland. Uh, ook een deel van investering, kan ik zeggen. Uh, Want die moet je gewoon kopen? Die moet je kopen, ja. ja. Die hebben wij gekocht voor alle spelers. Die nemen we ook iedere keer weer mee. We hebben ongeveer 150 uniformen die, uh, die onze dames uh, verzorgen. Ook na de show weer. Want uh, natuurlijk, zo'n pak is warm. Moet onderhouden worden gestoomd en gedaan. Uh, en uh, dat zit ook weer in die vrachtauto's. Ja. En, uh, maar goed, uh, dat hoort erbij. Wij vinden, uh, wanneer je uh, een dergelijke show hebt... dan is die kleding uh, op zijn minst zo belangrijk. Net zo belangrijk Sowieso dan, dan ook met kasteel. Maar gezien die militaire uh, achtergrond, zit er ook een hiërarchie in het uh, Pipers Corps? Ja, natuurlijk. Ja, ik moet zeggen, bij ons in, in Borkylo is dat een uh, vrij platte uh, uh, hiërarchie, laat ik zo zeggen. We hebben, we hebben weliswaar iemand die, uh, die moet zeggen hoe het gaat gebeuren. Maar uh, wij luisteren naar iedereen. In, dat is in het leger wel heel anders. Want daar hebben ze, dan is het toch gewoon in rangen verdeeld. Hè? Dus, uh, van, je hebt van soldaat tot major, nou dat heb je dus ook. Uh, in de, in de, in de, in de piepbands. Maar die piepbands, er zijn geen verschillende instrumenten, toch? Het zijn allemaal dezelfde uh, instrumenten die ze spelen. Ja, de, de doedelzakpartijen zijn vrijwel allemaal gelijk. Maar je hebt wel, wel uh, dat ze meer stemmige uh, stukken spelen. Nou, dan, die worden dan wel eens gerangschikt op, uh, op niveau. En ook wel op niveau van spelers. Maar over het algemeen is het zo dat ze allemaal van eerste tot de laatste... Allemaal dezelfde partij spelen. En, maar je hebt goede en slechte. Ik moet zeggen, bij ons, uh, wij hebben een Schotse Pipe major die bij ons de leiding heeft over de Pipers. Ian Ashford is een ex-militair. En uh, hij, uh, hij is erg straband. En uh, als je de stukken niet kent, of niet beheerst. dan word je dat wel even verstaanbaar gemaakt. En dan, uh, dan kun je aan de bak. Maar bij, bij de militaire Pipe bands, uh, daar zit wel die hiërarchie in, zeg je net? Absoluut. Um, dat betekent ook dat ze een bepaalde privilege hebben. Dat zij een solo mogen spelen of andere dingen. Of werkt dat niet zo? In het algemeen is het soort pipe major is de baas. Nou, de The pipe, pipe ma major. De, de pipe major. Ja, dat is, de burgemeester. Uh, het, is, uh, ja het is niet uh, de, ja, de burgemeester. Nee, nee, het is een major, Maar het eigenlijk is een pipe major niet eens geen titel. Je hebt wel een drum major. Uh, die met zijn stok voorop loopt. Die heeft in feite een, uh, een, een functie die uh, laten we zeggen, alles te maken heeft... met het marcheren, met orde, discipline uh, en dat soort dingen. Dat de ben jij? De, nee, dat is de drum major. Uh, de pipe major, dat is degene die de muzikale leiding heeft. En die verzorgt ook eigenlijk alles wat met muziek te maken heeft. Dat ben jij. En uh, dat ben ik bij ons, bij de, wel bij de, onze vereniging. Maar in onze show hebben wij dus een pipe major die voor de Maasband... dat is een verzameling van pipebands... daar heb je dus ook één man boven staan... en dat is die Ian Esford... hij is de pipe major... Also, uh, dus hij heeft de leiding over de pipers... en over het geheel... dus wij, dus, wij maken dus ook muziek... die je net gehoord hebt... Uh, over de, en de pipers... en de castleband... en alles wat er nog meer zit... we hebben nog een heel koor erbij in, uh, in Apeldoorn... daar mag ik dan uh, de scepter over zwaaien... Leg eens even het instrument uit, want het is in feite een blaasbalg, hè, daar begint het mee. Een grote zak, inmiddels van plastic, ja. vertelde je net. Um, daar zet je druk op, zes liter, hoorde ik je net zeggen, ja. aan luchtpas erin. Ja. Um, uh, en zodra je met je arm begint te drukken, dan, dan ontstaat er een grondtoon. Zo, zo werkt het N ook, hè? Ja, kijk, je moet in feite voorstellen, wat opvallend is aan een noedelzak, en zal, je kan uh, continu kan je doorspelen. Er zit geen draag... uitkompen op bediening. Ja, nee, maar je moet je voorstellen... je hebt een... een, een in feite als een, moet je het zien als een grote blokfluit... waar een, aan de bovenkant een riet zit. Een, een rietje, dat is wat bijvoorbeeld... Uh, ik weet niet of mensen een hobo kennen. Dat is een dubbel riet. die zit daarin. En als die daar opblaast, dan komt daar een toon uit. Ja, nu het riet, hebben ze riet dat, gaat trillen en daardoor... Het riet je, gaat en, ja, en dan kun je dus... middel van gaatjes die in de... En geboord zitten. In de chanter. Hè, dus de de pijpchanter waar we op spelen. Dan kun je dus een melodie spelen. Om die toon nu voor te kunnen zetten. Continu door te laten gaan. Hebben ze bedacht. Daar zetten we een voorraadzak tussen. En die voorraadzak die nemen we onder de arm. En daar maken we een blaaspijp aan. En dus als ik in die blaaspijp. Maar hard genoeg blaas. Komt die lucht uiteindelijk. Via die zak komt die dat in mijn chanter terecht. En uh, je kan zelfs. Uh, dus je blaast erin, maar tussendoor kan je zelf nog praten met elkaar terwijl je speelt. En dat is het mooie Want Af en toe, de, af de, toe ja. vul je die zak weer bij. Ja, dat de denk, op het moment dat is een automatisme Dat daar denk je als Piper het helemaal niet aan. Maar je moet uh, zeg maar een twee seconden, blazen blaasje in die zak. Ja. En anders dan, uh, dan gaat de toon uit. Maar het is heel belangrijk de continuïteit, het ritme. Dus die techniek moet je aanleren. Maar even terug naar, naar ja. het, het geluid wat je moet produceren. Want je vertelde straks ja. dat het in eerste instantie helemaal niet lukte. Je, je drukt met je arm tegen die zak. Ja, je hebt dus op die zak... kenmerken van een doedelzak is dat er drie pijpen bovenop staan. Dat zijn drones. Dat, zijn, dat is één, een drone, dat is een, uh, zeg maar een pijp die een grondtoon maakt. Een A. Gestemd op 440. Dat moet het eigenlijk zijn. Tegenwoordig zijn ze op 446. Vrij hoog gestemd. Doedelzaken zijn in de loop van de tijd met de stemming uh, veel verder gegaan dan blaasinstrumenten. Want die, oh. die, die zitten gemiddeld op vier, eigenlijk basis 440, 442, spelen orkesten. Wij zitten bij ons op 446. Wij maar kunnen orkesten eigenlijk... tegenwoordig ook 4442, geloof ik. Doe 442, zo... ja, ja. 440 doet bijna niemand meer. Nee. Maar oude instrumenten, die zijn keurig, zeg maar, en dat soort dingen. Uh, 440 gestemd, daar kun je ook niks mee. Oké, okay, maar dat is de toon, ja. zeg maar, de grondtoon ja. in de A... Ja. En die klinkt altijd zodra je zeg, maar die zak inknijpt. Ja, die niet altijd. Dat is ook een techniek om die aan en uit te zetten. Want als je dat niet goed doet, dan klinkt die ook niet goed. Er zijn drie. Uh, er, zijn, er zijn één basdrone en twee tennerdrones. Die zijn ook aangestemd. En als dat heel mooi klinkt, heb je net zo'n mooie stofzuiger. Hè, die er als grondtoon onder zit. En uh, die hoort er, dat, dat hoort erbij. Maar waarom is dat moeilijk om die drie tegelijk te laten klinken? Want je moet die ook aanslaan. Als je daar zachtjes in blaast, dan, is het een, uh, ja, dan krijg je net zo'n dode koe. Zo'n zo soort geluid. Maar je blaast alleen maar, je vult alleen maar die zak bij. Toch? Ja, maar die drones die zitten ook op diezelfde luchtvoorraad. Dus in die, aan die zak zitten vijf gaten. Eentje van de blaaspijp. Er zitten de, en drie zitten voor die drones. En eentje is voor de chanter. En de chanter, daar, daar kan je de toon maken? Daar speel je, ja, je speelt met, uh, met beide handen. Er zitten negen gaatjes in. En uh, daar speel je de melodie op. En de techniek die daar nog bij hoort. Het zijn niet alleen maar, uh, zeg maar nootjes zoals bij een blokfluit. Maar er zijn dus maar... negen noten of zeven noten? Het is een, een Nee, het zijn negen. Het is ja, iets in elkaar Ja. ja van, van, van A tot en met A. Ja. ja. Oké, okay, dat, dat kun je maken, meer niet. Ja. Nee, meer kun je niet maken. En die zijn alle doedelzakken over de hele wereld hetzelfde. Dus elk stuk voor een doedelzak staat in A. Ja. Kan niet anders. Een A44, dat, dat klinkt als een BIS. Ja dus een, een visbest. Ja, volg de Oké, goed. Nou, dat, dat is een gegeven. Ja. Maar, maar dan is het nog moeilijk om, om die, die, die toon te maken. Wat, wat, wat kun je met je vingers precies doen? Wat kan je verkeerd doen? Ik weet niet wat het makkelijkste uitleg is. Je kan van alles verkeerd doen. Kijk, maar uh, het, mensen denken wel eens, dan komen ze bij ons, vinden het hartstikke leuk. Ik wil er ook even leren. Doe beter ook eens. Ja, dat is het. Kijk, uh, daar heb ik straks al even gezegd. Als je je kan de violen Als een, een maar geeft, wat gebeurt er dan? Niks. Nee? Nee, we hebben... Er komt je, alleen maar een scheeklucht uit. Ook nog niet iets denk ik. Ja, lucht, we hebben wel eens uh, uit de grap, we hebben bij ons uh, jeugd. Hè, het, is, het zijn jongens van, uh, van, van, van 12. nee, inmiddels zijn ze 14. Dat zijn nog tengere jongens, hè, En uh, dan komt er een hele grote blazer, door dat ding, maar zie en dat kan ik ook wel. Nou, en dan, nou, over het algemeen geef je een instrument niet af, maar goed, dan proberen ze het. Maar ze krijgen er nog niet eens één toon uit. En waarom niet? Omdat het techniek is. Je kan het niet zo heel niet eenvoudig zeggen. Nou, en waar zit die, die techniek in? Probeer uh, ze uit te techniek, leggen. ademhaling, druk. Dus je moet Niet eerst te veel, zorgen, niet te weinig druk? Niet te veel, niet te weinig. Je moet Een constante druk moet je hebben op je chanter. Uh, want anders dan, uh, zou hetzelfde zijn wanneer je een trompet hebt waar je. Uh, nou, zeggen, met wisselende druk op speelt. Ja, dat klinkt toch ook niet? Dus uh, het is echt een techniek die je aan moet leren. En daar ben je wel een paar jaar zoet mee. Oké. Okay. En met je vingers? Vingers idem dito. Je hebt uh, rechts speel je, uh, zeg maar de, de, de, dat is de onderhand, zou je zeggen. daar speel je en, uh, techniek mee. En de bovenhand, idem dito, de bovenhand is voor de hoge tonen. Uh, en met de, met de onderhand speel je zeg maar, de lage tonen, inclusief alle techniek wat erbij zit. Mensen beginnen niet op een doedelzak, de, als je begint met, met als pijper. Maar je begint op een praktisch uh, ja, Dat is een soort blokfluit, er zitten dezelfde gaatjes in. Maar daar moet je alle techniek op leren. Ja, ik en... zag, ik zag uh, op internet een documentaire die over jullie gemaakt is een paar jaar geleden uh, voor Omroep Gelderland. En dan zie je inderdaad een groepje van jullie mensen om een tafel zitten. Het is ja. echt grappig om te zien trouwens. Met inderdaad iets wat op een blokfluit lijkt. Maar dat, ja. dat is die chanter. Chanter ja. Dat is, zeg maar, chanter, ja. Dat is het gedeelte waar je je vingers op moet zetten en waar je geluid uit kan halen. Precies. Um, goed, zaterdag dus. Komen zaterdag voor het eerst uh, in Apeldoorn een grote show in Nederland. Uh, we gaan even naar één ding luisteren nog voor jullie. Obite with me. Um, waarom is dat bijzonder? Dat ga je ook spelen ja, daar. Bij is spelen we eigenlijk speciaal nu in Apeldoorn. We hebben het nummer wel in het repertoire. Maar, uh, maar we spelen het eigenlijk zelden. Maar Apeldoorn heeft, iets, heeft veel met herdenkingen. We zitten net eigenlijk een paar weken te vroeg. 4 mei zou eigenlijk uh, beter passen. Maar goed, het is nu helemaal zo. We hebben met, uh, met de burgemeester overlegd. Van, wij willen graag dat stukje nu alvast doen. Uh, een stukje herdenking. Dat wordt heel spectaculair en dan wordt dit nummer wat je nu al uh, hoort, uh, wordt daar gespeeld. Pipes en Drums, eh, aanstand zaterdag dus door in Apeldoorn. Eh, en nu is de bedenker van dit geheel bij ons in Kazerlouden, Hans Beerte. Eh, Hans, dit gaat groot worden, een groot spektakel worden. Eh, je hebt wel eens gezegd, eh, de andere milieu van, van, van de pipe muziek, gaat het ook lukken om dat te worden? Ah, dat is helemaal die ambitie hebben we helemaal niet. Uh, we zien wat er komt, we weten waar we nu staan. Uh, we zijn blij met wat we doen, uh, maar we weten niet wat morgen komt. Uh, het komt vanzelf op ons pad. En uh, we, zien, we zien het wel. We pakken het daarnaast zover is. En ik, maar goed, de ambitie André de is een geweldige artiest... die al uh, jarenlang, uh, laten we zeggen... Maar jullie worden groter de, en groter en groter. Dus uh, of je nou uh, daarop aanstuurt ja. of niet... het gaat gewoon die kant op, denk ik. Toch ja, gaat nou, dat gewoon goed. gebeuren. Onze jongens praten er ook al van. Maar kijk, uh, wij geven maar één concert in het jaar. We zijn, we zijn in feite zijn wij amateurs... Uh, Eén keer in, de, keer in de maand zijn we niet, dan zijn we professioneel. Eh, maar daar wil het voorlopig ook bij laten. Eén keer in de maand? Eén keer in de maand. Gaat Ahoy nog een keer uh, gebeuren? 29 maart 2014. Ahoy, Ahoy Rotterdam. Dat ben je niet. Jazeker. Ja, Kijk, ja. toch nog een ja, leuk nieuwsje aan het te einde. Te nee, nee, de die gaat volgende week van start. Kijk, nou, nou ja goed. Veel wij, ik, animo ik wist ervoor. niet, wat hartstikke leuk. Nou, wat superleuk. Straks in de tweede uur dan is Mauri Oliver hier. Uh, dat is een van jullie zangers. Zanger, bassist, ja. Die komt hier praten en we gaan ook praten met u, met de luisteraar. We willen het graag hebben over uh, iets bijzonders wat, een, wat een, een, met een droom begon... maar door een gemeenschap, schouder aan schouder, mogelijk werd gemaakt. Dus een ervaring van een gemeenschap die iets mogelijk maakte met u. 0800 1121, dat telefoonnummer is van ons voor u. Zometeen dus in de tweede uur van Kazeluna. Dat na het hoorspel van de Afro Tragicomedie Emma's Feest. Dank, heel veel dank dat je hier was. Nou, heel graag gedaan. Dank je wel. Ik, ik, ik, ik, ik en ik, ik ben niet alleen. Tel jij, een CRV. Uit het Avro Radiotheater. Spraakmakende theaterstukken bewerkt voor radio. Vandaag in het Avro Radiotheater. Emma's Feest, van Flip Broekman, aflevering 4. Zakenman en oud-minister Kalsbeek heeft de kleinzoon van zijn werkster Emma... voorgesteld om een schuurtje achter zijn oude kantoor in de fik te steken. Zodat hij in aanmerking komt voor een project voor werkeloze jongeren. Maarten steekt het schuurtje in de fik... Maar hij is er niet zo zeker van dat er in dat schuurtje alleen maar oude kranten liggen. Hij heeft namelijk ergens gelezen dat Kalsbeek destijds met de cijfers heeft geknoeid... om zijn oude bedrijf voor veel te veel geld te verkopen. Intussen pakt Kalsbeek zijn oude leventje als playboy weer op. Nee maar, Emma! Mijn god, is het alweer zo laat... Sorry, Emma. Ik dacht, ik ga nog even liggen. Is ze gekomen? Kijk maar om je heen. Zo. Dus uh, zij wordt misschien wel de nieuwe mevrouw Kalsbeek. Nou, moet ik eerst van die oude af zien te raken. Heb je gehoord dat de boekhouder zich als getuige heeft teruggetrokken? Ik zei toch dat het allemaal bluff was. Ze maken je overal zwart. En als ze er dan op aankomt, dan hebben ze er geen enkel bewijs. Nou, wees blij dat u er vanaf bent. Nou, dat ligt eraan. U zegt dat ze geen enkel bewijs hebben. Ja, maar nou gaan ze natuurlijk zeggen dat het bewijs in dat schuurtje lag. Eigenlijk zou ik jou ter plekke moeten ontslaan, Emma. Waarom? Wat moet ik dan zeggen? Ik kan niet zeggen dat hij dat gedaan heeft om aan werk te komen. Nee, dan is alles voor niks geweest. Dus zullen ze altijd blijven denken dat ik Maarten gebruikt heb... om bewijsmateriaal te vernietigen. Nou, dat is niet leuk, Emma. Niet in mijn milieu, tenminste. In mijn milieu draait het allemaal om vertrouwen. Maar u, u hebt het zelf voorgesteld. Ja, maar dat weten zij niet. Hij heeft toch niks uit dat schuurtje meegenomen, ik heb hem daar zijn arrestatie niet meer gezien. Is hij gearresteerd? Ja. Dat heb ik toch maar mooi bedacht. En nu? Nou zit hij in de cel en is het wachten tot hij wordt voorgeleid. Mooi. Dat is helemaal niet mooi. Dat was het plan. U zei dat hij niet dat er gevangenissen hoeven. Nou, dan willen ze misschien een voorbeeld stellen. En dat begrijp ik ook wel. Anders denken die jongens dat ze alles maar kunnen doen. En verbieden maakt het alleen maar spannender. Dat <laughs> weet ik nog voor mezelf. Hoezo? Mag ik niet harder rijden dan 50 in de bebouwde Gent? Kan die auto harder? Ga ik meteen even uitproberen. <laughs> en dan met 120 rakelings langs een haringstalletje rijden. De gezichten van die mensen. En? Wat? Moest u toen de gevangenis in? Natuurlijk niet! Waarvoor? Luister, Emma, stel dat jij iemand net had leren kennen en die zou jou. Een leuk netsmanteltje cadeau willen doen, zou je daar dan blij mee zijn? Wil u dat meisje een netsmantel cadeau doen? Ja, zat ik net aan te denken. Ik dacht dat die verboden waren. Maar dat betekent niet dat je ze niet kunt krijgen. Ze kosten alleen wat meer. En je moet er niet meer naar de film gaan, maar voor exclusieve gelegenheden. Om te laten zien dat je scheid hebt aan iedereen. Maar ik denk dat ik met de Bossie Bloemen ook heel blij zou zijn, meneer Kalsbeek. Kom op, Emma! Denk eens wat groter. Daar zou ik alleen maar ongelukkig van worden, meneer Kalsbeek. Ja, je hebt gelijk. Ja, ik moet het ook niet aan jou vragen. Ik vraag het wel aan de portier. Dat is een goed idee, meneer Kalsbeek. Nou, dan ga ik nou lekker een saunaatje pakken. Dan kan jij rustig alles opruimen. Ja. Je mag wel beginnen, hoor. Weet u nog, toen u ontslagen werd als minister? Ja, ja. Wat was u daar slecht aan toe, zeg. Nou, dat valt wel mee. Nou, dat viel helemaal niet mee. Vooral in het begin. Ik maakte me toen echt zorgen om u. Daar kwam ik s'avonds nog eventjes langs om te kijken hoe het met u was. En daar zat u onder een grote lamp voor u uit te staren. Maar wat ik zo raar vond, niemand kwam u troosten. Als er op het dijkje iets gebeurt met iemand, dan staat meteen iedereen klaar om te helpen. Wist uw vrienden niet dat u verdriet had? Of waren het geen vrienden? Ik heb hier anders wel twintig jaar een troep staan op te ruimen... als u weer eens een feestje had gegeven. Nou, daar hadden ze best iets voor terug mogen doen. Ik ging u ook wel eens eten brengen. Zogenaamd omdat het over was, dan zei ik... meneer Kalsbeek, u moet wel goed eten, hoor. Of ik zei, kom op, meneer Kalsbeek, we gaan wandelen. Daar had u dan geen zin in, maar op een gegeven moment... dan ging u toch mopperend akkoord... Eerst een rondje om het huis, om uw ogen aan het licht te laten wennen... en daarna een rondje om de vijver. Ik vind het allemaal goed wat je zegt, maar waarom hebben we het hierover? Omdat het blijkbaar niet over Maarten mag gaan. Wat is daar dan mee? U begrijpt het niet. Als ik dit allemaal geweten had van tevoren... dan had ik het nooit ermee gedaan. Die jongen die wordt gek in die cel. Ja, wat kan ik eraan doen? U, u zei dat de commissaris een vriend van u was. Al oh, moet ik met hem gaan praten? Als u dat zou willen doen. Dat is goed... Maar besef je dan wel wat een enorme bofkontje bent? Want als er iets met mij is, staat er nooit iemand voor me klaar. Niet om me te helpen in elk geval. Ja, om me uit te lachen. Want ik hoor het mensen mens alweer zeggen. Heb je dat gelezen in de krant? Oud-minister Kalsbeek heeft zijn eigen vrouw belazerd. <coughs> Zie je nou wel dat die man niet deugt? Dat zal ik nooit zeggen, meneer Kalsbeek. En zoveel was het nou ook weer niet. Hoe bedoel je? 60 miljoen gulden. Als dat nou euro's waren... Wat dan? Dat uh, was het twee keer zoveel. Wat weet jij er trouwens van? Uh, Maarten had zoiets op internet gelezen. Daar halen de jongen luid tegenwoordig hun informatie vandaan. En wat had hij nog meer gelezen? Niks. Mooi. Buiten de gebruikelijke onzin. En dat is? Nou, moet ik dat nou herhalen? Ik weet dat u een slimme en een gevoelige man bent. Maar er zijn ook mensen die u een... Uh... Blaaskaak vinden of een uitvreter. De gebruikelijke onzin dus. Ja, nee. Nou, wacht. Nee, er was nog iets. Even, even brain -dingen, brainstormen hoor. Brainstormen? Uh, nadenken. Brainstormen doe je op de wintersport. Of in een duur restaurant. Daar kan je net van de belasting aftrekken. En jij werkt zwart. Nou, hou eens dus op met dat geneuzel en vertel wat je weet. Nou, dat probeer ik ook. Maar het is ook weer een tijdje geleden. Hè? En ik was het eigenlijk alweer een beetje vergeten. Het ging. Uh... Oh ja, het ging over een koffiedame die u ontslagen had. Omdat ze niet gediend was van uw uh, handtastelijkheden. Dat kan. Weet u wie ik bedoel? Nee, maar ik heb inderdaad wel eens een koffiedame ontslagen. Die dame schreef dat ze toen uit boosheid een stapeltje papier had meegenomen... waaruit duidelijk bleek dat u met de boek had geknoeid. En niet zo'n beetje, ook een week later was het stukje van internet afgehaald. En toen wilde proberen te bellen, toen wilde ze niet met hem praten. Maar ze woonde intussen wel in een groot huis op Bonaire. Is dat niet raar? Wat? Hoe komt de koffiedame opeens als zoveel geld? Nou, er heel veel met koffie te lopen, denk ik. Oh. Maar dat is jouw probleem niet. Nou ja, ziet u nou wel dat er nog best vaak over u geschreven wordt? He? Over de bomhof lees je nooit dat soort stukjes... Ik hoop alleen niet dat je hierover met anderen praat. Ik zal dat niet doen, meneer Kaalsbeek. En Maarten? Ik had eerlijk gezegd wel een bedankje van hem verwacht. Hij zit in de gevangenis. Oh ja, dat zei hij. Hij komt u heus wel bedanken, meneer Kaalsbeek. Ik heb hem goed opgevoed. Ik zei toch dat ik hier problemen mee zou krijgen? Waarom? Omdat ik succes heb. Je mag in dit land geen succes hebben. Als je hard werkt, ben je een dief. Als je nadenkt, ben je onbetrouwbaar. En als je succes hebt, ben je een crimineel. Oh. Begrijp je nou waarom ik zeg dat jij een enorme bofkont bent? Omdat ik geen succes heb. Omdat je geen problemen hebt. En als je ze wel hebt, dan ben ik er om ze voor je op te lossen. Nou, zorg dat alles goed schoon is als ik terug ben. Ook onder de stoelen en achter de kastjes. Ja, ik ben heel makkelijk in die dingen. Maar Clara is een pietje precies. Wat dat betreft zal er voor jou ook nog wel het een en ander gaan veranderen, Emma. Hou daar maar vast rekening mee. Emma's Feest van Flip Broekman. Met Ingeborg Elzevier, Bram van der Vlucht en Wouter de Jong. In de regie van Injas Cornelissen.